Het geheim van juffrouw Brunella en Tim. Juffrouw Brunella was een keurige schooljuffrouw die woonde in de school bij de haven. De school was het hoogste gebouw in de stad. Op de benedenverdieping gaf juffrouw Brunella tekenles. Op de eerste verdieping leerde ze de kinderen lezen en op de tweede verdieping rekenen. En als een kind straf had verdiend, werd het naar de zolder gestuurd. Op een dag moest Tim nablijven. Juffrouw Brunella had hem naar de zolder gestuurd. Daar moest hij honderd strafregels schrijven, omdat hij te veel had gepraat in de klas. Opeens hoorde hij op het dak het angstige koeren van een duif. Juffrouw Brunella had het blijkbaar ook gehoord. Want Tim hoorde haar duidelijk zeggen... Die arme bastiaan, hij zit weer eens vast in de schoorsteenpijp. Juffrouw Brunella klom op het dak om de duif te redden. Een windvlaag blies haar rok omhoog. Wat een mooie zijden onderrok heeft juffrouw Brunella aan, zei een wasvrouw die net langs de school liep. Dat moet ik aan mijn man vertellen. De wasvrouw was getrouwd met de vuurtorenwachter. Eerst luisterde hij niet naar het gepraat van zijn vrouw. Maar later begon hij zich toch af te vragen hoe juffrouw Brunella aan die mooie zijde onderrok was gekomen. Zijn vrouw was intussen naar het huis van de burgemeester gelopen en vertelde de vrouw van de burgemeester over de zijde onderrok van de schooljuffrouw. De vrouw van de burgemeester was heel erg jaloers. En omdat ze wel eens wilde weten waar juffrouw Brunella die zijde onderrok vandaan had, besloot ze haar een bezoek te brengen. Op dat ogenblik hadden Tim en de schooljuffrouw Bastiaan uit de schoorsteenpijp bevrijd. Ze gaven de duif wat te drinken voor de schrik. Opeens zag Tim dat er een briefje aan de poot van de duif zat. Kijk juffrouw Brunella, riep hij. Daar staat vast een boodschap op geschreven. Onzin, zei juffrouw Brunella. Ze stopte het stukje papier in haar zak. Je mag nu naar huis gaan, Tim. Terwijl Tim zijn jas aantrok, zag hij dat de kelderdeur op een keertje stond. Hij liep naar buiten en trok de schooldeur achter zich dicht. Maar toen dacht hij er opeens aan dat hij zijn schrift met huiswerk was vergeten. Hij liep de school weer in en zag dat de kelderdeur nu half open stond. Maar wat Tim niet zag, was het briefje dat aan de poot van Bastiaan had gezeten. Dat lag nu op de grond. Wel vond hij het heerlijk ruiken naar thee, tabak, brandewijn, parfum en specerijen. Hij duwde de kelderdeur een stukje verder open en zag dat juffrouw Brunella op de keldertrap stond. Ze begon de trap af te lopen en Tim sloop achter haar aan de kelder in. De heerlijke geuren werden steeds sterker. Tim verstopte zich snel achter een kist. Daarin zat snuiftabak. En het duurde niet lang of Tim moest heel hard niezen. Wel alle muizen en ratten op een schip, hoorde hij juffrouw Brunella roepen. Kom tevoorschijn, akelige landrot. Tim kroop heel langzaam achter de kist vandaan. En toen zag hij tussen een heleboel vaten, dozen, kisten, flessen en rollen zijde en andere stoffen juffrouw Brunella staan. En tot zijn verbazing zag hij dat ze gekleed was in een gestreepte trui en een zwarte lange broek. Ze had een blauwe wollen muts op en hoge laarzen aan. Opeens begreep Tim wat er aan de hand was. Want Tim had net een boek over smokkelaars gelezen. Dat waren mensen die allerlei kostbare dingen, zoals zijde, sterke drank en andere dingen, in het land brachten, zonder dat ze er belasting voor betaalden. En de smokkelaars in het boek droegen net zulke kleren als juffrouw Brunella. U bent een smokkelaar, riep hij. Juffrouw Brunella zei, dat is zo. En ze vertelde dat het briefje aan de poot van de duif Bastiaan afkomstig was van kapitein Julius Vagebond van het smokkelschip de Paarse Kakatoe. Ze moesten nu naartoe om smokkelwaar op te halen en Tim mocht met haar mee. Ze liepen door een lange ondergrondse gang naar de haven. Daar stond een matroos hen al op te wachten om hen met een roeiboot naar het smokkelschip te brengen. De matroos vond het niet leuk dat Tim met juffrouw Brunella was meegekomen. Maar Tim zei vlug, ik kan heel goed een geheim bewaren. Want hij wilde het spannende avontuur natuurlijk niet missen. Ze stapten in de roeiboot en de matroos roeide hen naar het smokkelschip. Juffrouw Brunella begon samen met een paar matrozen de smokkelwaar in de roeiboot te laden. Opeens begon het te onweren. Intussen was de vuurtorenwachter naar de school gegaan om bij juffrouw Brunella een kopje koffie te drinken. Hij wilde proberen te weten te komen hoe ze aan een zijden onderrok was gekomen. En in de school vond hij op de grond het briefje met de boodschap van kapitein Vagebond. Hij rende naar de haven waar zijn roeiboot lag. Onderweg botste hij tegen de vrouw van de burgemeester op, die op weg was naar de school om juffrouw Brunella te vragen waar ze die zijde onderrok had gekocht. En toen de vuurtorenwachter haar vertelde wat er aan de hand was, zei ze dat ze met hem mee zou gaan. Intussen bracht juffrouw Brunella de laatste kist langs de touwladder naar de roeiboot. Het onweer werd steeds erger. Het begon heel hard te waaien en te regenen. En opeens sloeg de bliksem in de vuurtoren. Het licht ging uit en het werd heel donker op zee. De vuurtorenwachter en de vrouw van de burgemeester, die in de roeiboot op weg waren naar de paarse kakken toe, konden even niets meer zien. En toen even later het licht in de vuurtoren weer aanging, was het al te laat. De roeiboot was op een rots gevaren en begon te zinken. De vrouw van de burgemeester begon te gillen. Juffrouw Brunella hoorde haar. Alle haringen in een ton, riep ze. En ze roeide zo snel ze kon naar de zinkende roeiboot. En terwijl het smokkelschip wegvoer trok juffrouw Brunella, de vuurtorenwachter en de vrouw van de burgemeester, in de roeiboot. Een visser op het strand gooide een touw naar hen toe. Even later zaten de vuurtorenwachter en de vrouw van de burgemeester in warme dekens gewikkeld in de keuken van de vuurtoren. De vrouw van de vuurtorenwachter maakte warme chocolademelk voor hen. De visser, die het touw naar de roeiboot had gegooid en hen aan land had getrokken, deelde de bekers rond. Eerst wilde de vuurtorenwachter niet drinken. Ik zou u eigenlijk bij de politie moeten aangeven, juffrouw Brunella, zei streng, want smokkelaars horen in de gevangenisthuis. Maar ik deed het alleen omdat het zo spannend is, zei juffrouw Brunella. En ik houd de smokkelwaar nooit zelf... Behalve misschien een rol zijde en een paar flessen brandewijn. Maar ik zal u deze keer niet aangeven, omdat u ons hebt gered, zei de vuurtorenwachter. Maar u mag nooit meer smokkelen. Vooruit dan maar, zuchtte juffrouw Brunella. Wat zal mijn leven saai worden. Maar juffrouw Brunella begon daarna al gauw weer te smokkelen. En de meelpaar. De arme mensen in de stad vonden vaak een kistje thee of een lap stof op hun stoep. Die waren daar dan neergezet door juffrouw Brunella. En Tim verraadde haar niet. Hij vergat nog wel eens dat hij zijn mond moest houden tijdens de les. Maar over hun geheim hield hij zijn mond stijf dicht.